Intussen heeft NS steeds meer problemen op het spoor en raadt mensen aan hun reis uit te stellen. Door wisselstoringen kunnen er minder treinen rijden. Rond Rotterdam Centraal en Breda rijden zelfs helemaal geen treinen. De hoge snelheidslijn ligt er ook uit en daarom is er geen internationaal treinverkeer naar België. Op Schiphol zijn ontbijtjes uitgedeeld aan gestrande reizigers... die er de nacht hebben doorgebracht. Het waren er meer dan duizend. Vanwege de sneeuw kon er afgelopen dagen telkens honderden vluchten niet doorgaan. Ook vandaag is al twee derde van de Schiphol-vluchten gecanceld... en dat kunnen er nog meer worden. En in jaren hebben niet zoveel mensen gekeken naar de Jaarsconferentie als die van vorige week van Peter Pannenkoek. Het trok in totaal 3,3 miljoen kijkers. Het zijn definitieve cijfers, dus die van de oudejaarsavond zelf... plus het aantal mensen dat het later heeft teruggekeken. Het weer van weer online. Flinke sneeuwbuien en een stevige zuidenwind. In het hele land geldt code oranje, behalve op de Wadden. In het westen wordt het vanmiddag 1 tot 3 graden. In het oosten kan het de hele dag een graadje vriezen. En dit was het Nieuws op Slam. Good morning, twee minuten over tien. We kijken naar de woensdagspits. Het zijn 70 vertragingen, maar eentje is maar langer dan twintig minuten op de A-weg. De A4 richting Rotterdam. Bij Delft daar verlies je twintig minuten, vier kilometer af file. En ook één flitser op de A13 richting Rotterdam. Bij Den Haag opletten bij 6,8. Binnen een minuutje, terug in de muziek met Robin Schulz Komt eraan.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 Zet die chocomal maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij. Als het sneeuwt Of oh, aangelt. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok mokwarme chocomal. Ah, maakt heel je winter goed. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip. Voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Jarno van der Wielen. Enige station die de beloftes wel waar maakt. Gewoon goede muziek en die krijg je zeker. James Hyde, Waterfalls komt eraan. Nou, Robin Shields. dit is Young Right Now. Good morning. First, Met James Hype. Jarno van der Wielen. En Waterfalls. Het is 10 minuten over tien. Een hele goede ochtend deze woensdag. Ik zit nog even naar die Waterfall van James Hype te kijken, maar. Nou, zelfs die is pikkelhard geworden. Goedemorgen, ben je lekker aangekomen op werk? Of ben je in de ideale positie dat je lekker thuis kan werken? Alle credits naar Slam. Ik heb lekker een hotelletje mogen pakken, dus ik ben gewoon fris op tijd. En ik wil ook gelijk mijn excuses aanbieden aan. Uh... Ik heb toch wel de beroepsgroep die het het zwaarst heeft deze weken. Dat zijn namelijk de thuisbezorgers. Ja, die kunnen niet thuis blijven, natuurlijk. En ik ben er toch schuldig aan geweest bij deze excuses aan alle thuisbezorgers van Nederland. Sorry dat ik besteld heb. Maar hij heeft wel lekker voor je gekregen van het tientje. Ik hoop dat je lekker gaat met de beste playlist voor de werkdag. En zometeen Shane Cold, Get Out My Head komt eraan. Just and Turn the Lights off, en Go is onderweg. En Christina Aguilera, dit is Genie in a Bottle. Goedemorgen. I feel like I got it.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 Yeah, I know we all get lost in this time But we're dancing in running wild with the wind, feeling high, breathing in, yeah we come alive in paradise. in paradise. I'm chasing paradise. I'm chasing paradise. De jacht is geopend naar het paradijs. Waar het vandaag gewoon weer richting de 20 graden gaat. Je maakt bij Slam kans op de gok van je leven. En dat wil niet zeggen dat je wel of niet in je auto naar werk moet stappen vandaag. Dat is een andere gok. Maar je maakt kans op een trip naar Vegas. Ga je voor rood of zwart? Straks een nieuwe poging. App Vegas plus je leeftijd. Deze kant op via de app van Slam. You can't and read my mom. Yeah, said Voor de woensdagochtend. Je bent bij Slam met Sabrina Carpenter en taste. Met zometeen de man die zonder sneeuw en ijzel op de weg al nou, drie keer per jaar een auto in elkaar krijgt. Dus uh, onze gedachten gaan uit naar Afrojack in zijn auto's. Je hoort hem zometeen. In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 Een de maildeel van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boekzeel. Stap in de wereld van Afrika, Azië of de Caribbean. Ontdek jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Van 8 tot en met 11 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Vakantiebeurs. Jouw reis begint hier. Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè?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 Goedemorgen, twee minuten over half elf. Tijd voor je slim weer-update van de vrienden van Weer Online. Ja, en het sneeuwt lekker over het land. Er valt 3 tot 5 centimeter. Lokaal kan er nog meer vallen. Code oranje behalve op de wadden. En vanmiddag neemt dan de neerslag af... en de temperatuur schommelt tussen de 1 en de 3 graden. Dan de situatie op de weg. Het is nog druk. 40 vertragingen, maar eentje is langer dan een kwartier op de A-wegen. En dat is de A-59 richting Os bij Zonzeel. Daar verlies je een half uur omdat de hoofdrijbaan daar is afgesloten. Ook bij een flitser op de A-13 richting Rotterdam bij Den Haag. Ze, contro ze controleren bij 6,8. Knallen zometeen met DJ Sammy en Doe. Heaven komt eraan. Eerst Afrojack en Hello Black in my world. I had a dream. Standing on a star, and I realize how beautiful. Between you and me From way out here It's easier to see There ain't no difference dan de weg in je straat. Tate McRae op Slam. En tit for tat. En ze heeft nu al een interview aangegeven, ook al is ze pas 23, dat ze dit minimaal tot haar 70ste blijft doen... in die strakke pakjes en in die geile videoclips. Zo dus moet je je even voorstellen. Ken je die moeder Monique uit de Hanslers? Die serie op SBS? Dat moet je je nou voorstellen in een strak pakje. Zo lang blijft ze dit doen, totdat ze er zo uitziet. Welkom bij de beste playlist voor je woensdag met Sam. En zometeen Post Malone. En eerst Nathan Dahl. Good night. De Disco Lines en Tinas. En no broke boys. Kom het uur jouw kans op een trip naar Las Vegas. De gok van je leven. Vegas plus je leeftijd. Deze kant op. En nu ligt het op je putje van je tong. Maar je mag het echt niet delen. Ik help je zo meteen om te zorgen dat je een geheim ook echt kan bewaren. Tips krijg je zo meteen. Slam. Coming up.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 Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Via je smart speaker app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. ANB nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Vrazenstorm.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 Vrouwen die zich vandaag zouden laten controleren op borstkanker... krijgen een belletje dat de afspraak niet doorgaat. Vanwege het winterse weer blijven de onderzoekcentra de hele dag dicht. Er moet dus een andere datum worden geprikt voor het bevolkingsonderzoek. Nog steeds zitten in Berlijn bijna 20.000 woningen zonder stroom... en ook honderden bedrijven. Allemaal het gevolg van brand in een stroomkabel... aangestoken door een linksextremistische groep. Dat was van het weekend, maar het probleem is dus nog steeds niet helemaal opgelost. En in saint begint elk moment de uitvaart van Brigitte Bardot. Brigitte is eerst een dienst in een kerk en daarna wordt ze begraven. Niet in haar eigen tuin, zoals ze gewild had, maar op een begraafplaats. Voor een plekje in haar tuin dat ze namelijk een vergunning moeten aanvragen. Bardot overleed vorige maand aan kanker. Het weer van weer online. Flinke sneeuwbuien en een stevige zuidenwind, maar in het westen ook regen. In het hele land geldt code oranje, behalve op de wadden. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En dit was het Nieuws op Slam. 1 minuut voor 11, een hele goede morgen. Gelukkig neemt je spits af, 33 vertragingen, want flitsmeister nog. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer, de A32 richting Weerdum bij Steenwijk Noord.